...vooral in de kustprovincies kans op een enkele bui. Vanmiddag ook in de rest van het lag 8 tot 10 graden. Dit was het NOS -journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vierde op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Vianen en Nieuwegein staat 2 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam 3 kilometer tussen knooppunt De Hoek en knopend Badhoeverdorp. Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen staat tussen knooppunt Rotterpolderplein en knopend Raasdorp 4 kilometer. En ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Amersfoort 4 kilometer.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 Oké, ja, hoor, de muziek van Vendeburg. dat was de Burning Arts. ZFM voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na vier uur. Welkom bij het derde en laatste uur. Alweer van Zandvoort op zaterdag, ja. Ja, luisteraars, we hebben nog een uur te gaan live. Maar het is hier, dat zonnetje binnenkomt. Ja, morgen mag je ook weer hoor. Trouwens, dus... jij zei, jij zei sters in het vorige uur dat, dat, dat, uh, dat uh, Joop Van Nes goed de tel bij kon houden. Maar uh, we schijnt afgelopen dinsdag toch de tel kwijt, kwijt zijn geraakt. Ja, was het iets uh, bij het wapen of zo? Afscheidsfeestje? Afscheidsfeestje, ja. Ik, ik laat me er verder niet oh, over. Okay, uit. Okay. Goed, wel oh ja. Wat kunt u van ons nog verwachten? Uiteraard blok ja. van half vijf het dier van de week. En dan luistert naar de naam Jinten. Het gedicht van de week. En luisteraars, het is weer een hele mooie. En hij gaat over Pino. Niet die Pino die u kent. Maar wel een Pino die iemand anders goed kent. Uiteraard eh, hebben we nog wat uh, sportnieuws. En uiteraard ook de, de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. Die momenteel zijn neergestreken in China. En voor de rest nog meer sportnieuws. En, uh, en natuurlijk uh, gaan we schakelen weer met uh, Joop van Nessel. Wat is de tussenstand op dit moment? Uh, 4-0. 4-0. Dus uh, we gaan zometeen naar het volgende plaatje even schakelen. Voor, de te, voor een tussenstandje bij Joop Van Ness. En van uh, 4-0 komen we bij uh, Sanford 4. Ook zij hebben vandaag gevoetbald tegen Halim Kennemerland. Ja. Ze hebben eervol verloren met 3-1. tegen een. Oeh, maar er staat een kraker aan te komen hè, volgende week. Of over een paar weken. Ja, tegen Hoofddorp. En dat gaat om de, de, de, de, laatste, de plaats. laatste plaats. Oh, <laughs> wat spannend. We houden de heren in de gaten. Dankjewel, Frank. Denk je dat ik niet was Eros uh, Ramazotti. We gaan weer over naar uh, Joop Nes voor het vervolg van de wedstrijd. Is er alweer ja, gescoord, Joop? Uh, ja, er is wel gescoord, maar dat was in het nieuws. En toen kon ik dus niet bellen, maar het was de scoren van, uh, van Broek op Langrijk, dat dus uh, de, de, in ieder geval de eer uh, heeft gevonden om te scoren. Uh, het was een beetje onoverzichtelijk. Het was in mijn ogen niet goed was. Hij kwam er te vroeg uit en tikte het bal nog wel aan, hij tikte hem weer naar een, een, een, een, een bolspeler. Daar en toen ging hij er toch echt al wel in. En het, uh, er gaat niet weer zoiets gebeuren. Nee, daar gaat hij wel een tijdje naartoe en hij heeft niet de bal aan. gaat hem weer iets tussen. Die die bal kwijt. Want er is een paas. Maar gelukkig kunnen is de bol er niks mee doen. En kan even kijken uh, Roland het, het de, de bal deskop. Ik moet er even iets wegzetten. Want ik had er straks zeggen dat uh, Ivo Hoppe die voorzet gaat van Michael Kuil. Maar dat is helemaal niet waar. Het is uh, Timo uh, de Reus geweest die die bal uh, voorzette. En de waaruit het uh, vierde Schansburg-doelpunt uh, kwam. Goed, uh, er wordt nu gewisseld. Schansburg, de rest wordt eruit gehaald. Jans Verveld komt erin. Ik kan ook zeggen dat de laatste partier eigenlijk eigenlijk. Uh, bol wat wat is geworden. Schansburg terugzet op bij. De kan de bal niet in de boeg houden. Dat dus zijn bij uh, Bollet wel, Maar het, het gaat alleen een beetje traag. Dus, uh, dus ze komen niet snel voor het doel van de Sansvoort. En dat is maar goed ook natuurlijk. Dat gaat er nu wel gebeuren. Nee, ik word weer in de ik ben door de uh... door. Even kijken, dat was Michael Kuil en het wordt naar voren gewerkt daardoor uh, een van die spelers En uh, Ivo Hoppen kan niet wat mee doen, nee, Hoppen is hem kwijt. Ja, dat is heel goed uh, ingegeven daardoor uh, even kijken, los rikkers. En er gaat iets gebeuren, er gaat een wissel, oh, een wissel bij, uh, bij uh, Hoek Lange Dijk. Nou, laten we dan maar gaan naar de studio, kunnen we straks de einde meepikken. de lijn nog steeds, maar nou met 4-1. Hier zijn de blauw monkeys. It's sight to see you fade away in The world is this feeling Catch a breath and leave it reeling. it'll get you in the end It's got to be bad Oh, I know I should come clean But I prefer to deceive Everything day I walk alone And i'm pray that God won't see me I know it's wrong So tell me why Fris heeft weer een doelpunt. Shop. Ja, in Uitzenburg gepasseert zijn man twee keer. Komt in 16 meter gebied en haalt met je chocoladebeen uit Zand. Het lijkt me stijgt heen. I just got your message, baby. So sad to see you fade away. I like a boy, you're my man. I like a permanent man. I like to think that I was just myself again. Het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. En wil je binnenkort Albert Jans zien? Dan ga je naar kanaal 40. Zijn eigen Lex van horen heeft even in zijn glazen bol gekeken. En die zegt zo rond en naar bij dag te gaan we mooi weer krijgen. Nou, daar houden we hem natuurlijk aan, hè. Wel vastzonnige muziek op de radio, Jorden de Four Tops en Loco in El Capulco. CFM, Race Radio, Pit Report. En we zitten weer in een raceweekend, dus we schakelen snel over naar Albert Javos voor de Pit Report. Ja, hier uh, live vanuit in China. <laughs> ja, oh, dat klinkt meer Nee, recht. Nee, oh, wacht even. Telefoon gaat. Ik pak even de telefoon. Ja, pak de telefoon. Hey. Oké, okay, doelpunt. Doelpunt, doelpunt. <laughs> we hebben een doelpunt. Jap. Ja, nou, is op het is niet opdracht. Het is 5-2 geworden. Oh, Door de vet kon er niks voor aan doen. Kwam er kwam een speler alleen voor hem. Hij heeft uh, wel een heleboel reddingen gezegd in die tweede helft. Maar uh, het is toch 5-2 geworden. Ja. Oké, okay, zo dadelijk komen we weer terug bij Joop van Nes. Eerst even wat autosport. Nieuws. Ja, goed. Vanmorgen was dus de kwalificatie van de Grand Prix van China. En, uh, nou, en dan moet ik even een, een beetje in de, in de, teruggaan in de tijd. Want ook al zou Lewis Hamilton uh, vanmorgen de beste tijd in de kwalificatierace voor de Grand Prix van China. De Britse coureur van McGee. ...zal zondag niet van pole position, mocht hij dat vanmorgen gehaald hebben... Uh, ...niet vertrekken uh, uh, uh, in de race van, uh, op het CP van Sepang. Want Hamilton meldde afgelopen donderdag aan het Britse autosport.com... ...dat hij een nieuwe versnellingsbak moest laten monteren in zijn bolide. Op die verandering staat een vaste straf en dat is vijf posities naar achteren in de startopstelling. Een flinke tegenvaller voor de wereldkampioen van 2008... ...die de eerste twee races van dit seizoen in Australië en Maleisië op pole pakte. Hij won in de, de Grand Prix van China al twee keer 2011 in 2008. Nou, nou dan naar de kwalificatie. Ik ben benieuwd. Autocoureur Nico Rosberg start morgenochtend bij de grote prijs van China voor het eerst in zijn loopbaan vanaf pole position. De Duitsers sturen zijn Mercedes tijdens de kwalificatie als snelste over het circuit van Shanghai. Rosberg, de zoon van oud-wereldkampioen KK, was ruim een halve seconde sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Duitse nummer 3 Michael Schumacher. Overigens wordt Hamilton wel vijf plaatsen teruggezet, zoals gezegd, want deze sanctie werd hem dus van de week opgelegd. Dus Hamilton gaat vijf naar achteren. Schumacher dus één naar voren. Dus we hebben een complete Mercedes-Pool. Uh, dus een complete Mercedes-Pool. Vettel, ja, wat zou die dan gedaan hebben? Vertel. Tweevoudig regerend wereldkampioen Sebastian Vettel stelde zwaar teleur. De Duitse reed in zijn Red Bull slechts de elfde tijd in de kwalificatie. Fernando Alonso, de Spaanse leider van het wk klassement eindigde als negen. Morgenochtend, als ik me niet goed vergis, acht uur of negen uur de live race vanaf RTL 7 te volgen. Nou, dat wordt vroeger, hè? Voor. voor mij wel, oh. voor jou ook Jazeker, ah, okay. en dan gewoon weer frisse vrijdag om twee uur op de radio hè? Tuurlijk Het zondag in Kennenland, we zitten weer het hele weekend al met jou Ja, heerlijk hè? Maar, maar, maar wat moet je anders doen dan? Ja, dat is waar <laughs> ook, ja. Buiten is je toch slecht weer, nou ja, een beetje zon nou, Wat moet je daar nou weer mee? Het is dus toch zo ver gekomen Dat jij hier naast me ligt In de schemer van de ochtend Kijk ik naar je gezicht Je bent hetzelfde, maar te hoog Ik heb je zo lang niet gezien Je bent ineens geen kruis Het was Doe maar met Bel Helene. Nou, nog even naar de wedstrijd gaan we over naar Fris. Uh, de wedstrijd van vandaag 5 tegen 2 geworden. Ja, Rob. Um, sch Schijsland hebben ze juist afgesloten, um, deurig op tijd. De dat was waar, daar gaat we het er niet om. Ja, er had denk ik niet meer in gezeten. Voor Zonst uh, um, de laatste 5 wedstrijden voor deze is de 0 vastgehouden. Wat vandaag ook gekund, waren 2. Ja. De ik, is denk ik hier in de verdediging van Zandvoort... waardoor de sette niet meer kon reageren. Maar Zandvoort wint hij gewoon terecht met 5-2... en had het ook misschien wel wat meer kunnen scoren... als wat, wat, wat gelukkiger waren geweest met de afwerking. Het is een mooie overwinning natuurlijk. Uh, nog drie overwinningen en dan heeft Zandvoort de periodetitel... laten we dat niet vergeten. Alleen één daarvan, en dat is dan thuis... dat is dan uh, de, de wedstrijd tegen... Uh, in mijn ogen de nieuwe kampioen, Kastikum. Uh, die moet gewonnen worden... Uh, volgende week uh, spelen we uh, Sanford uit bij uh, Damsgoed. Dat moet ook kunnen. En de wedstrijd daarna is tegen VVA-DV. Dat is uh, ook het thijsens En die moet ook gewonnen kunnen worden, want die staan allemaal lager naar Sanford. En uh, ja, als je daar vanaf gaat, dan moet uh, krijgt het wel moeilijk tegen Kastrikumbron. Ja, oké. Okay. Nou, dus uh, toch nog kansen voor uh, SV Sanford. Ja, inderdaad. Uh, dus het is helaas de vorige week dat Aals meer dan, uh, dan gewonnen had. We wisten natuurlijk dat de oude uitslag was van Zandvoort. En dan kan je daarop spelen, natuurlijk. Ik vond het een beetje. Uh raar van de KVB dat dat zomaar door kan gaan. Maar goed, het is iets anders. Het gaat tenslotte toch om iets. Het gaat om een periodetitel. Periode en dat is gewoon bloed serieus. Want door die uh, periode-titel ga je naar de nacompetitie, competitie en dan heb je kans om uh, zomaar in de eerste klasse te komen. Als je dan alles wint natuurlijk. En, maar dat, uh, ja, dat is niet gelukt. En misschien dat die derde periode dat zo'n brengt, We zullen het zien over een weekje of vier uh, denk ik wel. Oké, okay, dankjewel Joop Fris voor je bijdrage van vandaag.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 maar maar suikerzoet Ik snoep de hele dag maar raak Want dan heb ik snel een gaatje En een afspraak Het is altijd lente In de ogen Van de tandartsassistenten Het is altijd lente In de ogen Van de tandartsassistenten Voor de patiënten de assistenten Is er altijd lente Zij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 Ga maar snel bellen denk ik. CFM Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even half vijf. Het dier van de week. Ja, luisteraars, even ons tussen Rob en mij. Want uh, we hebben deze speciaal gedraaid voor jouw wordfeut vriendin. En die uh, luistert naar de naam. Sabrien. En zij is ook tandartsassistenten. Dus Sabrien, vandaar dit nummer. Want ik heb geen kind meer aan hierop. Want uh, ik, we spreken elkaar nauwelijks thuis. Nee, de... ik kom er niet meer uit. Maar oh, goed. Goed. <laughs> goed. Tijd voor het dier van de week. Half vijf net geweest. En uh, dan hebben we het over Jinte. En Jinte is een leuke en pittige poes die een eigen willetje heeft. Ze houdt er niet van om opgetild te worden. Doe je dat toch, dan geeft ze je een knoutje. Stiekem is ze wel best, ze wel, best wel gek op aandacht. Het moet alleen op haar manier en op haar moment. Als ze naar je toe komt en kopjes gaat geven... dan geeft ze je aan uh, dat het inderdaad mag. Dat je haar aan mag halen en dat je haar mag kluffelen voor... Soortgenootjes is ze niet zo lief, een huis voor haar alleen is dan ook het beste. Vanwege haar pittige karakter is het beter om niet al te kleine kinderen in huis te hebben. Verder gaat deze dame erg graag naar buiten, dus een huis met een tuin staat hoog op haar verlanglijstje. Bent u diegene, en bent u diegene die gevallen is voor dit leuke uh, snoetje van Jintje, van Jintte, kom dan snel eens langs en maak haar kennis te maken. En dan moet u naar de Dierenthuis, Kennermeland, Keesomstraat 5 in de Zandvoort. 023-571-3888 023 571, -3888. 023 -571 -3888. 71388 En u bent welkom van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 Ook kunt u op de website kijken Tussen www.dierenthuiskermeland.nl En die hebben sinds kort ook webcams hè Ja klopt Dus dan kan je, dan ga dan maar eens naar die website En klik er maar eens aan hoe dat allemaal werkt Maar je kan ook op de website via dier, Dus live kijken wat er aan het thuis Aan de gang is En binnenkort bij ons ook hè Ja, Dus Rob, <laughs> het dier van de week, De versier vindt ja, het gaat allemaal gebeuren binnenkort op uh, CFM TV. Kan je gewoon uh, live meekijken tijdens de live uitzendingen van CFM. En dan zie je Albert-Jan uh, keurig netjes in pak. Keihard werken en jij maar feuten. En ik maar feuten. <laughs> nou, dat doe ik dan ook niet meer, hè? Nee, dat nee. doe ik dan ook niet meer. Dat mag niet meer. Aartjes glad. Ja, keurige ik knik. Welke kaartjes? Dat wordt nog wat. Ja, zeker. Nou, binnenkort dus uh, hou je televisie in de gaten. De live beelden van CFM op tv. En we gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Wat dacht je van de deze van James Ingram en Michael McDonald? Hier is Yama Be There. in downtown. Het is 10 tien overal vijf tijd voor de sportsberichten uh, ja en allereerst uh, wat betreft eredivisie uh, voetbal want uh, AZ moet vanavond in het Philips stadion winnen van PSV om zo uitzicht te houden op de landstitel de Alkmaarders volgen koploper Ajax momenteel op drie punten PSV lijkt gezien de achterstand van zeven punten uitgespeeld voor het kampioenschap PSV zint in de competitie nog wel op sportieve wraak naar de smaakdelijke nederlaag 2-1 van afgelopen woensdag op bezoek van RKC de wedstrijd PSV AZ is vanavond vanaf kwart voor zeven live te volgen op Eredivisie live. Dan voor de uh, topscorersbericht vanuit Spanje. De strijd om de topscorers titel in de Primera divisie gaat onverminderd door. Real, Real goalgetter Cristiano Ronaldo scoorde afgelopen woensdag tegen Atletico Madrid liefst drie maal. En op schitterende wijze. En bracht daarmee zijn competitietotaal op 40 doelpunten. Ronaldo is de trotse koploper van de topscorerslijst. De Portugese verdette van Real Madrid wordt echt op de voet gevolgd door Barcelona verdette Lionel Messi, Lionel Messi die tot op heden slechts één goal minder produceren. Dus van het weekend weer ontwikkelingen. Ten aanzien van de topscorerslijst in de Spaanse Primera División. Nog een kort wielerbericht. Morgen is het zover hè. De Amsterdam Gold Race. Oh, sportie. gaan we fietsen. En terwijl wij hier dan in de studio zitten te zweven kunnen we, kunt u dat van de televisie volgen en wij natuurlijk ook. Zo is net. Ja, ik zit even te kijken naar die C-mail. Er zit een stelletje hier hè, gewoon op de muur ja? en die ja, die komt steeds dichter, dichterbij. Zo meteen zit hij op schoot hoor, bij de... Zouden wij toch ook doen als we daar zouden zitten? Tuurlijk. tuurlijk. <laughs> Zo dadelijk het gedicht van de week. Ik ben heel benieuwd. Waar gaat het gedicht van de week over, Robert-Jan? Over Pino. Pino, Pino, Pino, Pino, Pino, Pino. Pino. Nou weet ik waarom dat telefoontje voor jou was vanmiddag. Ik heb Heel, het hoor. goed hier stond Tonjan. i'm gonna like the way you fight. Het was Tom Jones in Sexbomb. Het is tijd voor het gedicht van de week. De kat van Petsy. We noemen hem Pino's. Maakt muziek in nachtelijke uren. We noemen het de Kattenblues. Hij miauwt in, in jammert. Zingt klagend naar de maan. Roepend om een vrijster. Nou, die komen overal vandaan. Kijk, daar heb je Pino, die witte. En ook de mekkeraar is van de partij. Dikkertje komt aangestommeld. Miauwt. Maak eens plaatsvrij voor mij. Ze vormen een heel koortje. Zingen allen het hoogste lied. Tot in de vroege ochtenduren, dat doet zoveel slapers verdriet. Plots vliegt een pantoffel, iemand gilt, houd je kop, we willen nu eindelijk slapen. Nu is het afgelopen, dus stop. Maar de blues laat zich niet dwingen, komt diep uit hun kattenbestaan. Zo blijven ze nog lachtenlang zingen, miauwend naar die mooie maan. Een bed voor zijn tweeën. Lekker knus tegen elkaar. Genoeg plek voor ons bijtjes. En kijk, wie sluipt daar? Een witte schim miauwt zachtjes. Betsy tilt haar op het bed. Maakt een hollentje in haar armen. Creëert haar eigen stek. Bons, daar is die witte. Zoekt een plaatsje erbij. Onder aan haar voeten. Maar... Mam, zijn aan haar zij. Smorgens bij het ontwaken, poes ligt breed uit op het bed middenin. Haar kater ligt aan bij haar voeten, klinkt luid geronk en gespin. Wij beiden op het kantje, eindelijk voor woorden te gek. Maar het zou nooit anders willen dan die kat zijn mensenstek. Was getekend. Wauw, wat een gedicht van de wijk bij CFM. Heb je ook een gedicht voor CFM? Stuur hem naar redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. En dat was hem alweer, de ene laatste plaat op CFM. Wat dit programma betreft in ieder geval, Zandvoort op zaterdag. Maar hoe kwam je op dit nummer? Ja, I follow you. Ja, ik... Oh, ook die op die manier. I follow you. Oh. Snap je hem of niet? Ja, ik snap hem. Ik ja, snap die staat ook in de Eurobreakdown, hè? trouwens. Weet je tot, zeker? Ik zat te kijken, hè. Maar... Nee, volgens mij niet, hoor. Jawel. Oké. Okay. Maar goed, uh, trouwens... Uh... We zijn er morgen weer hè Rob Morgen doen we het weer bij Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland Morgen gepresenteerd door Rob Harms en Albert Jan Vos Juist we zijn er morgen ja, zeker. weer En uh, straks na vijf kunt u uh, luisteren naar Entertainment for You gepresenteerd door Nicolai Rudy, Rudy <laughs> juist, heel goed. Rudy Nicolai, juist, heel goed. Nee, en nog even die, die webcams. Ik bedoel, ze hangen er al wel, maar ze zijn nog niet operationeel. Nee, hè? het kan al even duren, want er moet nog geluid ondergezet worden. En het moet nog allemaal ingepland worden in de computer. Maar wij houden u op de hoogte. Het zo komt er binnenkort op tv. Albert-Jan Vos. En Rob Harms. <laughs> ja, <en> Rob Harms. <laughs> dat wordt nog wat. En zo meteen, Rudy Nicolai. Heel veel plezier met Entertainment for You. En bedankt voor het luisteren. Tot Graag. morgen. Tot morgen. In Dag. Dag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 Life's a shit when you look at it. Life's a Lord.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 Toen Breivik de rechtszaal binnenkwam maakte hij een militante groet. Breivik kreeg al vrij snel het woord en maakte duidelijk dat hij de rechtbank niet herkent. Volgens hem zijn de rechters aangesteld door politieke partijen die zijn beïnvloed door het multiculturalisme. Het proces Breivik zal tien weken duren. Oud-president Wellink van de Nederlandse Bank vindt dat er in het rapport van de commissie De Wit te veel meningen staan die niet onderbouwd zijn.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 De burgemeester van Hardingsveld-Giessendam stapt op. Burgemeester Wiebos doet dat omdat de herinrichting van de gemeentelijke raads- en trouwzaal duurder uitpakte dan gepland. Voor de verbouwing was 100.000 euro uitgetrokken, maar het werd uiteindelijk ruim 230.000 euro. De afgelopen weken was de burgemeester van Hardingsveld-Giessendam met vakantie om zich te bezinnen op haar positie. Vanmorgen maakte ze bekend dat ze haar ontslag heeft aangevraagd.